Onder 45-plussers en mensen met een niet-westerse achtergrond... nam het aantal uitkeringen juist toe. Een zangeres in Egypte heeft een half jaar cel gekregen... om een grapje over de rivier de Nijl. Sherine Abdelouwab zei dat ze geen water uit de Nijl zou drinken... omdat ze bang was voor parasieten. De 37-jarige Sherine kan nog in hoger beroep gaan... en ze mag dat dan in vrijheid afwachten. De schoonzoon en politiek adviseur van president Trump, Jared Kushner, krijgt de dagelijkse geheime veiligheidsbriefings van de Amerikaanse inlichtingendiensten niet meer. Waarom Kushner geen machtiging krijgt van het Witte Huis is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag om gemachtigd te worden vertraging op, omdat hij bij zijn aanmelding meer dan 100 buitenlandse connecties niet had vermeld.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 In sommige delen van het land doet alleen een enkele zender het niet. In andere gebieden is er ruis op radio 1 tot en met 4. De zenders zijn wel te beluisteren via internet of een DHB-plus radio. Het weer dan nog. De sneeuwbuien trekken weg. De minima liggen tussen min 6 en min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw. Morgen zon, maar ook een krachtige oostenwind. Het wordt min 3 tot min 5. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap en geschiedenis. In het komende uur gaan we het hebben over de uitbreiding van Schiphol in de jaren 90 en het hevige protest daartegen. En promovenda Lonneke van der Velde praat ons bij over cookies en MUZIEK <truid> Aanstaande zaterdag gaat Andere Tijden over het protest tegen de uitbreiding van Schiphol in de jaren 90 met de polderbaan. Aanleiding is het oplopende verzet tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad dat de overloop van Schiphol moet worden. Omdat Schiphol al tegen de grens van de afspraken van toen aan zit. Bij mij aan tafel zit Rob Pruijn-Slot, researcher van Andere Tijden. Welkom. Hi, dankjewel. Is eigenlijk heel actueel weer, de jaren 90. Als je kijkt naar uh, de kwestie Lelystad. Als je kijkt naar de kwestie Lelystad en het protest, wat je nu ziet, um, dan zie je eigenlijk wel bijna een soort één-op-één een een situatie ontstaan met Schiphol van toen. Is er een evenveel boosheid, denk jij, in Le rond Lelystad? Ik denk dat de boosheid in Lelystad uh, behoorlijk toeneemt. En, en ik denk dat die in, in verheid en in, uh, uh, en in kwaadheid wel ongeveer net zo is. Ja. Dat is de ene kant van de vergelijking. En De andere kant van de vergelijking is um, dat je ziet dat dezelfde machinaties uh, rondgaan. Als in de jaren negentig. Als in de op... jaren negentig. Ja. Dat, dat, dat er afspraken worden gemaakt. en dat die dan toch langzamerhand. Weer, ja, fluïder worden, zeg maar. Ja. Jij bent voor andere tijden. ben jij weer in de jaren negentig gedoken. Uh, waar heb je die boze mensen vandaan geplukt? Uh, van toen. Die boze ja. mensen van toen. Ja, het, het is, uh, ik denk dat Andere Tijden. zo'n beetje het enige programma is. dat nog gebruik maakt van de. Van de knipselmappen van de VPRO. Ja, leg eens uit. Die hebben zo'n op thema en op onderwerp uh, uh, kilometers aan, aan, aan knipselarchief aangelegd in de afgelopen 30, 40 jaar bijna. Mm -hmm. En dat is nog steeds, dat is er nog steeds. En als je daarin kijkt op het onderwerp: schiphol, protest, polderbaan, dan kom je alle stukken tegen uit die kranten die nog niet op dat fameuze internet staan. Ja. Die nog niet in, in allerlei soorten digitale bibliotheken staan... maar van nog daarvoor. En, dan, um, en, en in die stukken kom je altijd namen tegen. Ja. Je komt altijd namen tegen, je komt al gebeurtenissen tegen... je komt altijd protestorganisaties en happenings tegen... En die um, mensen willen me al te graag nog vertellen nou over de mensen. ja, die, die mensen die moet je dan wel even opsporen. En kijk, nu is het voor, uh, voor de polderbaan is het jaren negentig. En uh, uh, ja, voor andere onderwerpen is het soms jaren zeventig. Nou, als je net aan het uiterste zit van het krantenknipselarchief van ze... Uh, dan wordt het al moeilijker. Jaren negentig leeft iedereen natuurlijk nog ja. die er toen bij betrokken was. En, en, en moet je alleen ja? opeten te sporen. Ja, precies. Dat is nog een tweede. En ja. merk je nog dat er nog steeds dan boosheid zit bij die mensen? Ja, er zit nog steeds. Ja, er zit boosheid. Er zit. Uh, en, uh, er is een aantal van die mensen heeft het gewoon opgegeven, is vuist, is ja. gewoon weggegaan. Um, en uh, is een uh, een paar van die mensen is nog steeds betrokken, ook nog steeds betrokken bij het verzet. Vroeger al. Uh, bij de Zwanenburgbaan in de jaren 70, uh, later bij de Polderbaan. Um, en die zijn, door die, die zijn nu nog steeds betrokken. Ja. En die zijn nog, nog steeds ook betrokken bij het verzet. Ook nu er ja, misschien wel weer aan de afspraken... die er toen zijn gemaakt, gaat worden geknabbeld. Ja. En in de uitzending zit ook een uh, oud bewindslied. Hè? Tineke Netelenbos, voormalig minister van uh, Destijds Verkeer en Waterstaat. Ja. Wilde zij zomaar meedoen? Ja, zij wilde eigenlijk vrij makkelijk meedoen. Okay. Terwijl andere bewindspersonen uh, uh, hoofdpijn krijgen als ik bel... of uh, beginnen te zuchten of, uh, of mailtjes terugsturen van... nou, het is vooral de, de, de chronologie uh, die ik moeilijk vind... en die altijd lastig is in dit soort gesprekken. En dat moet ik me heel erg voorbereiden. En daar heb ik de tijd niet voor. Dus liever niet, dankjewel. je mm -hmm. dus, Ging dit eigenlijk heel makkelijk? Ja. Yeah. Want er zijn nog andere bewindslieden met wie je had willen praten? Nou ja, Jorritma bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, dat, uh, die, ook die, die daarvoor verkeer en Waterstaat deed. En, en, en, en waar afspraken mee gemaakt zijn of moeilijkheden. Later is zij minister van Economische Zaken geweest. Dus zij is eigenlijk in een, in een langere periode... Yeah. is betrokken geweest vanuit verschillende ministeries. Degene, het ministerie dat het moet regelen... maar ook het ministerie dat het belang bij heeft, economie. Uh, BV Nederland, oh, uh, dit is Schiphol is goed voor de BV Nederland... dus we moeten Schiphol vooruit, huppakee. Ja. Yeah. Nu is dat protest tegen de groei van Schiphol al heel oud. Je noemde al even de Zwanenburgbaan. En daar begint de uitzending ook mee, met begin jaren zeventig. En een iemand die jij gesproken hebt is Kees van Ooyek. Hij verzet zich al vijftig jaar tegen de uitbreiding van Schiphol. Ja, hij kwam in de gesprek die ik had met hem. zei hij. Ik heb net bedacht dat ik er al vijftig jaar bij betrokken ben eigenlijk. Ja, dat vond ik wel heel erg lang. Precies, ja. En hij vertelt ook over de ludieke acties die zij in het begin hebben gedaan. Daan, daar gaan we even naar luisteren. Actie op evacuatie! Actie op evacuatie! Ik ga u alsjeblieft weg, want u komt er vandaag niet meer door. Nou, Toen kwam er een uh, lastige zwanenburger, zo heette die groep. En die begonnen lastige acties dus te voeren. Eerst ballonnen, toen muis in de hal loslaten, toen rat in de uh, uh, hal loslaten, toen een brandende auto waardoor uh, uh, tot aan de haag de boel dicht zat. Dus kortom met een oplopende waarschuwing van zo kan het niet langer. En dan zullen we jullie wel eens een poepie laten ruiken. Nou, het klinkt vrij grimmig. En ook, uh, er zijn heel veel verschillende acties geweest. Uh, ze wilden denk ik niet loslaten. Nou, het, het klinkt vrij grimmig. En als je de beelden erbij ziet, vooral van brandende auto's op de, op de snelweg... Um, dan ziet het er ook wel ernstig uit. En ze zijn ook wel eens afgeschilderd als een soort... hij zei als een soort RAF-terrorist van de rood Armee-fractie. Dat... In werkelijkheid waren het natuurlijk gewoon bezorgde burgers. Yeah. En gewoon huisvrouwen en, en, en ander spul... Wat, wat bezorgd was en zich bedreigd voelde en niet gehoord voelde. Yeah. Um, en, en het zijn eigenlijk nog altijd ludieke acties. Yeah. Met ballonnen met zilverpapier om de radar te ontregelen... of uh, muizen loslaten op Schiphol. Ja, dat moet wel Schiphol langs man dicht, want als die als die muizen aan, aan, aan allerlei draden beginnen te knagen... Ja, dan hebben ze toch een probleem. Nee, het zijn natuurlijk ook hele slimme acties om daarmee in de media ja. te komen. En ook heel begrijpelijk, want je ziet ook beelden in de aflevering... en vooral de geluiden die je hoort. Denk je, wat een ontzettende herrie hadden mensen. Je zou er maar onder die aanvliegroeten wonen. Dus ik snap het ook wel. Ja, ja het is ook... Um... Ik heb ook wel eens een, uh, in de voorbereiding een stukje gezien van, uh, van het programma Kopspijkers met uh, Jack Spijkerman, die op een gegeven moment ergens in de jaren 90. Volgens mij jaren 90, ergens in, uh, in België staat onder zo'n aanvliegroute met zo'n man. En de pannen vliegen zo'n beetje van het dak af. En er is ook. Is, je staat echt met verbijstering te kijken. Wat een herrie. Dat is ook de herrie waar die mensen mee te maken hebben ja. En vooral omdat ze in het geval van de Zwanenburgbaan zich verzet hadden... en oké, okay, hij komt er dan toch. In het geval van de polderbaan... zou de polderbaan een deel van de Zwanenburgbaan overnemen. Dus de mensen aan de Zwanenburgbaan... die zouden ontlast worden. En degene aan de polderbaan... dan zou het geluid worden verplaatst van de stad naar de polder. Het was jammer voor die mensen die daar dan net woonden... maar andere mensen hadden daar voordeel van. En uiteindelijk komt het puntje bij het paaltje... en zijn ze aan het bouwen en is het bijna klaar. En is... En meer dorpen aan de noordkant van de polderbaan worden geraakt. En oh ja, rekenfoutje. Bij de Zwanigburgbaan wordt het niet minder, maar meer mensen krijgen er last van. Dat zijn de dingen waar. Ja, dat maakt niet dat het een, uh, een betrouwbare indruk wekt. En dat, dat, geeft, dat is eigenlijk de vergelijking ook met nu in Ledenstad. Ja. En een van de andere acties die zij ook beginnen... vind ik uh, ontzettend origineel. Dat was het Bulderbos. Kun je uitleggen ja. wat het was? Dat is begin jaren negentig. Dan hebben ze, heeft Milieudefensie opeens een, een vrij inventieve actie bedacht. We kopen gewoon een stuk land van, een, van, van iemand die daar dat land heeft. Boer of garagehouder of wie dat dan ook is. Kopen we een stukje land en dan bezetten we dat land... En dat herverkopen, herverkavelen we eigenlijk. Verkopen we door, zo klein mogelijk, stukjes van een vierkante meter aan iedereen die daar geïnteresseerd in is. Dus ze kopen een halve hectare aan en, en hakken dat er allemaal op, op in, in stukjes van een meter bij een meter en verkopen dat weer door. Um, en dat land dat ligt dan precies op de plek waar die polderbaan zou moeten komen. Ja. Op de kaart. Um, en dat gebeurt en dat kopen ze aan. En, ze, en de manifestaties en dat wordt verkocht, doorverkocht. Er worden bomen geplant, er, komt, er wordt een bos aangeplant ja. van een halve hectare. Ik, ik zag dat Paul Rozenmuller had ook een stukje gekocht. Rozenmuller had, uh, had daar een boom of een stukje gekocht. Uh, de omliggende gemeentes die tegen waren hadden daar stukjes gekocht. De, raad van, uh, de, uh, de gemeenteraad van de gemeente van de gemeente en Wouden... Uh, waar wij zich, uh, ons op richten in die, uh, in die uitzending ook. Die hadden daar wat gekocht. De gemeente Leiden. met toen nog wethouder Alexander Pechtot Had ook had een daar, stukje. Had daar ook een boom geplant Kijk. of een stuk uh, gekocht. Ja. En, en, en dat was allemaal dat, goed bedacht. En, maar ze hadden toch het idee. ja, misschien zou het kunnen zijn. dat het net naast de baan ligt. Dus we ja. kopen nog een stukje erbij. We hebben ook een fragment uh, over dat Buldepos... Laarzen waren absoluut noodzakelijk op de boomplantdag van Milieudefensie. Duizenden mensen kwamen hun boomplanten op de plaats waar de vijfde baan moet komen. Die uitbreiding van Schiphol willen de actievoerders ook tegenhouden... met het kopen van piepkleine stukjes grond. Het land heeft Milieudefensie gekocht van boeren... en wordt per vierkante meter weer doorverkocht aan particulieren. Om straks zoveel mogelijk eigenaren van grond te hebben... die de aanleg van de baan kunnen vertragen. Het is allereerst... Een actie richting parlement, een parlement wat nog niet besloten heeft, wat we hopen onder druk te kunnen zetten. Mocht het parlement toch besluiten tot de uitbreiding, dan hebben wij die grond en dan moeten zij hem zogezegd nog maar zien te krijgen. We zijn die actie ook niet begonnen omdat die haalbaar was, maar omdat die nodig was. En uh, de kaarten die wij toen hadden, uh, lag het stuk grond voor, voor de helft, driekwart, lag op de, op de tekening van de baan. Maar we twijfelden zelf, we waren niet 100% zeker of het zo zou blijven, want we dachten ja, Schiphol hoeft maar iets, of die uiteindelijke tekening of de uiteindelijke bouw net ietsje te verschuiven en dan liggen we daarnaast. Dus toen hebben we nog een tweede stuk bulderbos gekocht. Daardoor kon Schiphol eigenlijk zijn baan, hoe ze hem ook zou aanleggen, ze konden niet meer onder onze grond uitdraaien. Nou, dat was natuurlijk hartstikke slim van ze, uh, maar uiteindelijk heeft het bulderbos niet kunnen voorkomen dat de polderbaan gekomen is, hoe is het afgelopen? Die, um, de, polderbaan, of, ja, de polderbaan is uiteindelijk uh, aangelegd... Uh, doordat, ze hadden het al door, één stukje er echt naast lag op de tekening... en één stukje er vol onder. Um, maar daarvan heeft de rechter gezegd... het moest dus, moest dus onteigend worden, dat stuk. En het moest onteigend worden. Ze hadden het heel vaak doorverkocht heel veel, aan heel veel verschillende mensen. Die moesten allemaal afzonderlijk worden onteigend... En de rechter heeft op een gegeven moment gezegd... ja, weet je, jullie zoeken er zelf maar lekker uit... aan wie je het allemaal hebt doorverkocht... en uh, wie er allemaal mede eigenaar zijn. We onteigenen gewoon de boel hier en het is klaar. Want jullie hebben je punt nu gemaakt. De aandacht is getrokken. En uh, we onteigenen die handel en uh, de baan eroverheen. Niet nadat er eindeloos met caravans daar uh, is overnacht... uiteindelijk zelfs alle kerfensweg weg en uh, nog overnachten in slaapzakken... En, en allerlei soorten wakers, omdat die mensen ook bang waren... dat Schiphol en, uh, met de politie uh, uh, in de arm daar de hele zaak zou komen ontruimen. Dus die, het ging echt om een bezetting. Ja. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk gewoon... Uh, uh, zijn ze vertrokken en, en uh, uh, is het opgegeven. Ja, en in de conclusie van de aflevering uh, valt de term nog geschiphold worden. Hè? Dus je ja. kan wel een hoop protest doen, maar uiteindelijk word je geschiphold. Kan je uitleggen ja. wat dat betekent? Nou, dat is eigenlijk uh, waar al die mensen mee te maken hebben... en waar ze denk ik ook met in, in Lelystad nu mee te maken hebben... of, of, of merken dat ze mee te maken hebben. Dat is de, de machinatie die daarachter. Uh, achter dit soort processen zit. Dat je een afspraak maakt met burgers... daar alle burgers bij betrekt. Uh, iedereen medeplichtig maakt aan, uh, aan, die, aan die afspraken. En zodra ze er zijn gaan kijken... Ah, misschien kunnen we nog de zaak wat oprekken. Dus dat is in dit geval, van die polderbaan was het... Uh, op dat moment hadden ze een, een bepaalde... Uh, de mogelijkheid om met een bepaald aantal passagiers toen nog te groeien. Ja. Uiteindelijk liep dat aantal passagiers het was zo'n 40 of 44 miljoen, liep heel snel vol, want de vliegtuigen werden groter. Precies. Dan is de passagiers dus niet een heel goed nee, middel om meetmiddel. Dan moet je misschien beperken. over vluchten gaan hebben. Ja. Uiteindelijk komt dan ja, 380.000 vluchten en dan mogen we groeien met 10.000 vluchten. Uiteindelijk is daar dan een zoals dat heet, een alderstafel onder leiding van Hans Alders... die ook betrokken is bij het Groninger Gas. Uh, en de gesprekken daarom is erbij gehaald. Hans Alders erbij, de alderstafel, iedereen aan tafel. En dan worden er uh, uh, afspraken gemaakt. Ja, en, maar eigenlijk en, houdt de overheid zich niet En de vraag is dan, hoe lang, de afspraken. hoe lang zijn die afspraken? Hoe lang blijft dat geldig uh, voordat er weer wordt opgerekt? Vergelijkbaar met het protest rondom de uitbreiding van Schiphol... afgelopen decennia is ook het protest tegen de uitbreiding van Lelystad Airport... dat het afgelopen jaar flink toegenomen is. En daar gaan we nu verder over praten. Want we gaan het hebben over dat protest tegen Lelystad... en over het besluitvormingsproces. En hebben we daar ook weer te maken met geschiphold worden? Uh, aan de lijn, Leon Aardegeest, hartelijk welkom. Goedendag. Ja... Uh... Fijn dat u, dat u in de uitzending wil reageren. U, u woont zelf in Dalsen, hè? Waarom bemoeit u zich ja. eigenlijk met Lelystad? Ja, dat klinkt uh, onlogisch misschien. Het ligt 65 uh, kilometer hemelsbreed van het vliegveld. Maar ja. uh, zelfs in Dalse is het plan om daar ja, op een hoogte tussen, tussen de 1800 en 1500 meter overheen te vliegen. Aan uh, naderende vliegtuigen. Ja, en wanneer kwam u erachter dat Dalf ze, nou ja, in die aanvliegroute lag... en vooral dat er geluidshinder van zou komen? Uh, februari vorig jaar, dus een jaar geleden kwamen ja. we erachter. Op een informatiebijeenkomst, uh, niet georganiseerd door het ministerie... maar georganiseerd door een, uh, een paar vliegers van een zweefvliegclub in de buurt. En die hadden door dat dit uh, niet goed ging komen. Oké. Okay. En... Um, nou, ja, toen hebben we dat, uh, ze hebben dus uh, bij de lokale politiek uh, aangeklopt. Ze hebben geprobeerd uh, in Den Haag uh, contact te krijgen, maar niks lukte. Uiteindelijk hebben ze een, uh, is er een bijeenkomst georganiseerd in uh, Dalsen dus. Mm -hmm. En uh, daar hebben we het hele verhaal gehoord. En uh, daar is eigenlijk het actiecomité Hoogoverijs opgericht uh, ontstaan. En is die actiegroep ook betrokken bij uh, de gesprekken over uitbreiding? Het uh, actiecomité is uh, een jaar geleden begonnen eerst maar eens met uh, handtekeningen verzamelen en uh, bewustwording te creëren. Want het bleek, bleek gewoon dat uh, eigenlijk buiten Flevoland niemand wist wat uh, vliegveld Lelystad in ging houden. Er uh, nou ja, worden dus echt honderden kilometers lang laag gevlogen omdat uh, Lelystad alleen kan als je onder Schiphol doorvliegt. Dus uh, alle vliegverkeer van Schiphol, wat er al is, ja. dan moet Lelystad onderdoor. Uh, dat is uh, eigenlijk, uh, uh, dat wist niemand echt het fijne van. Het en, en afgelopen jaar in juni uh, werd dat dan helemaal bekend. Er werden nog aansluitroutes over de Veluwe bekend. En uh, over IJssel is dan uit, ja, daar is het protest ontstaan om gewoon aan uh, bewustwording te creëren onder de mensen. Uh, Politieke uh, lijntjes te leggen, proberen beïnvloeding. Uh, uh, ja. Uh, ook de effectrapportage, waar ik dan zelf uh, opgestart heb om te kijken wat daar nou uh, aan de hand is, waarom dat er geen geluidscontouren zichtbaar waren, zo laag, bij zo laag vinden. Ja, en nu bent u op een gegeven moment uit het overleg gestapt, is dat omdat u het gevoel had dat u geschiphold werd? Ja, het is uh, zoals net ook uh, verteld werd, het, uh, je wordt in zo'n overleg gezet. En we hadden vrij veel, uh, er was echt flink uh, van media aandacht voor, uh, voor uh, ja, het, het hele proces rondom Lelystad. De, de aangetoonde fouten, de, de, de, de, de te laag berekende overlast. En als je dan in zo'n overleg stapt, dan word je allereerst uh, verzocht uh, alles vertrouwelijk te behandelen. Ja. En voor je het weet, dan zit je daar weken lang in een uh, soort praatclub waar je op zich wel wat inzicht krijgt in hoe het ministerie denkt en wat ze van plan zijn maar tegelijkertijd mag je daar uh, dus niet over naar buiten uh, communiceren en op een gegeven moment heb ik uh, gedacht van ja dit gaat helemaal niet goed uh, dat was in de, de fase dat uh, de milieueffectrapportage uh, geüpdate wordt of geactualiseerd uh, werd zoals het dan mooi heet dat is gewoon fouten eruit halen en uh, toen heb ik gezegd van jongens, dit, uh, ik, ik hoor hier dingen die stroken helemaal niet met wat ons altijd beloofd is. Uh, ik stap hier uit. En ja. Uh, ja, dus niet langer aan het, uh, aan het uh, besloten overleg meedoen. Nee, maar voert u nog wel uh, protest op een andere manier nu? Jawel, ik ben, uh, ik ben actief betrokken bij Hoog Overijssel, uh, het actiecomité. Ik zit ook in, uh, ben bestuurslid in stichting Hoog Overijssel. Dus mocht het nodig zijn dat er een uh, juridische zaak aangespannen gaat worden, dan zal die ook... Uh, Stichting Hoogoverijs en met een aantal mede-eisers uh, gevoerd gaan worden. En, en uh, ja, ik, uh, ik blijf gewoon uh, zeer betrokken. Ja. Rob, nog een advies vanuit uh, andere nou, tijden? Ik, ik vroeg, aflevering? ik vroeg me net af um, wanneer uh, meneer Geest doorkreeg dat er iets niet uh, helemaal goed ging. Hè? Hij zei: dat, dat, dat, dat, ik, ik kreeg op een gegeven moment door dat er iets niet goed ging. Was dat Bijvoorbeeld met het aantal vliegbewegingen wat er, waarmee werd gerekend en, en wat toen uiteindelijk hoger bleek te zijn. Of, want dat zou een rechtstreeks vergelijking kunnen zijn met, uh, met de zaak uh, Schiphol toen door tijd. Ja. En ook op dit moment ook nog weer, want dat wordt nu ja. ook weer aangeknabbeld. Ja precies, nou, het was inderdaad het, uh, het aantal vliegbewegingen, dat was voor mij de druppel. Uh, dat is natuurlijk uh, Lelystad altijd verkondigd als een, uh, een overloop uh, of een, uh, ja, een vliegveld voor uh, vakantievliegverkeer. Uh, Maximaal 45.000 vliegbewegingen. Dat, dat is, zo is dat helemaal bekend: 45.000 vliegbewegingen, dat is de eindsituatie. Maar als je daar goed gaat kijken, dan is het 45.000 vliegbewegingen plus 4500 klein zakenverkeer. En. Toen kwam ik, tijdens het, uh, kwam ik er ook achter van hey, hoe zij rekenen, uh, zij rekenen en hoe zij gaan, willen gaan handhaven. Dat is helemaal niet op aantal vliegbewegingen. Ze willen gaan handhaven op zogenaamde geluidsruimte. En dan wordt het interessant te kijken van wat staat er dan in het luchthavenbesluit. Ja, ja want het ging over dat stillere vliegtuigen, uh, dan zouden er meer vluchten plaats mogen vinden. Exact. En wij hebben gezegd als bewoners: van nou, dat vinden wij wel een beetje een cadeautje aan de sector meteen. Waarom uh, bepalen we die geluidsruimte niet vooraf al met stille vliegtuigen? Want die stille vliegtuigen bestaan al. Uh, waardoor je een veel kleinere geluidsruimte hebt. En heb je in ieder geval incentives om met stille vliegtuigen te gaan vliegen. Ja. Maar het tegenovergestelde was eigenlijk uh, de intentie. Men wilde met herrievliegtuigen rekenen. En daarbovenop nog een 20% toeslag vanwege onzekerheden in, uh, in weersomstandigheden. Wat erop neerkwam dat je uiteindelijk... gewoon geluidsruimte in het luchthavenbesluit had... voor 60.000 vliegbewegingen. Gewoon ja. sowieso al. Ja, ja, dat... En dan komen daar nog de stillere vliegtuigen bij. En dat, ja. is, dat is wat je uiteindelijk... Uh, wat je uiteindelijk... volgens mij elke keer ziet. Is dat, er, uh, dat je helemaal gek wordt... van alle getallen, rekenmethodes... en andere dingen. Ja. Maar vooral ook dat er een hoop... Ja, ik noem het maar verhullend taalgebruik in zit. Dat de Polterbaan uh -huh. opeens een milieubaan heet. Yeah. Dat yeah. Uh, we rekenen met geluid... maar dan rekenen we opeens niet meer met geluid... maar met geluidsruimte. Ja, dat, uh -huh. dat is veel groter en veel ruimer maakt dan een vliegtuig opeens niet meer heel veel herrie. Maar als je het verdeelt over alle uren van de dag... maakt die heel veel herrie gedeeld door 24 uur. ja. Yeah. Ja. Zeg maar wat en en uh, zo kun je alles wegrekenen ja. wat je wil. Ja. En tijdens Lelystad loopt natuurlijk is, is nog steeds in een soort van planfase. En tijdens het hele traject zijn er worden de spelregels ook gewoon veranderd. Uh, handhaving zou vijf jaar geleden nog op, op basis van aantallen geweest zijn. Ja. Nu staat er in het regeerakkoord. We willen naar. Uh, hinder, ...hinderbeperkende ja. maatregelen. En dan is het niet eens meer geluid. Dan ja. is het nog, ja. nog en, en dan het Dus dan weet je helemaal niet meer waar op En dan, het dan zie je hetzelfde als bij Schiphol... ...waar het ging van het aantal passagiers... ...naar uh, opeens vliegbeweging. Ja. Een uh -huh. laatste vraag misschien nog. Uh, de uitbreiding van Lelystad lijkt een jaar op te schuiven. Hoe nu verder? Heel kort? Uh, wij uh, gaan sowieso door met de acties. Uh, ik denk dat... De, de, ...langzamerhand zitten we wel in een tijd... Waarbij uh, klimaatakkoord Parijs en de, de milieueffecten van de luchtvaart... moeten toch onderhand bij iedereen wel zijn doorgedrongen. Mm -hmm. en wij uh, zijn van mening dat uh, Lelystad helemaal niet nodig is. En ja. sterker nog, eigenlijk niet meer kan in deze tijd. Nog dus... een extra vliegbeweging extra faciliteren als land... Uh, wat al niet voldoet aan een klimaatakkoord. En dan ook de toevoegde waarde van vakantieverkeer... die wordt heel groot gemaakt in alle studies. Maar dat is ook gewoon een studie die eigenlijk niet klopt. Ja, dus het hele verdienmodel uh, staat, uh, klopt wat ons betreft niet. Wat ja. uh, u betreft dat geen Lelystad Airport. Nee, dat, uh, We gaan zien nee, of, uh, het, uh, of het gaat lukken. Hartelijk dank Leon uh, Adergeest en natuurlijk ook uh, onderzoeker van andere tijden Rob Bruinslott. En, graag gedaan, uh, dankjewel. Graag gedaan. Aankomende zaterdag, dus in andere tijden dus soms buitengewoon ludieke protesten tegen de uitbreiding van Schiphol in de jaren 90. Na Leaving on the Jetplane van John Denver die overigens tijdens een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Praat ik met promovenda Lonneke van der Velde over haar onderzoek naar internetsoviance. Graag tot zo. All my bags are I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up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 me, tell me that you wait for me, hold me like you'll never let me go, cause I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 ZANG Met John Denver, Focus met Eveline van Rijswijk. Wie zich op internet begeeft moet ervan uitgaan dat die bespied wordt. Je laat namelijk altijd sporen na. Maar wie kijken er allemaal mee? Wie houdt er allemaal bij waarop je klikt, welke websites je bezoekt en wat je zoekopdrachten zijn? En wat doen ze ermee? Lonneke van der Velde promoveerde deze maand aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar internetsurveillance. En draaide de zaak om. Wat gebeurt er als degene die wordt bespied teruggluurt? Welkom Lonneke van der Velde. Dankjewel. Uh, gefeliciteerd natuurlijk uh, allereerst met je promotie. Uh, is het allemaal goed gegaan? Ja. Uh, yeah. uh... Was het een leuke dag? <laughs> het is voorbij. Yeah. Het is voorbij. Nee, zeker, zeker. Dus, ik bedoel, het is natuurlijk een. Uh een beetje een formele formeel event hè, dus uh, de, de de hoogleraren die hebben dan uh, bepaalde to toga's aan met bepaalde kleuren en uh, en kijk heel ernstig ja <laughs> en uh, maar het waren zeker interessante vragen ja en is er en, nog een vraag in het bijzonder jou bijgebleven? Um... Ja, ze zijn me allemaal heel goed bijgebleven. Maar uh, nee, er waren zeker ook kritische vragen... bijvoorbeeld waar ik dan niet naar had gekeken. Oh ja. He, dus uh, bijvoorbeeld de motivaties van de mensen die... Uh, ik heb gekeken naar hoe internetsurveillance zichtbaar wordt gemaakt... door bepaalde projecten en activisten en uh, onderzoekers. En ik heb met name gekeken naar de data... en wat er gebeurt met de data. Uh, hoe die mensen dat doen. En, uh, en, uh, en sommige vragen gingen ook in op... Um, uh, ja, moet je ook niet kijken naar wat de motieven zijn van de mensen die dat doen. En toen heb jij wijzelijk antwoord dat is vervolgonderzoek. Voor, voor <laughs> um, ja, nou, um, dat, dat, dat, kijk, mijn, mijn proefschrift gaat over uh, met name dat materiaal, wat er met materiaal gebeurt. En um, er wordt ook best wel wat onderzoek gedaan naar motivaties van... He, uh, klokkenluiders, uh, ideologie van, uh, van uh, ja, clubs zoals Wikileaks en zo. Ja. En, en ik heb geprobeerd om ja, iets zichtbaar te maken... wat voor mij, voor, naar mijn idee, nog niet veel gedaan is in de literatuur daarover. Dus uh, ja, dat is, dat is mijn bijdrage. Ja. La, laten we het even ja. ontleden, hè, wat je yes. hebt onderzoek gedaan naar internetsurveillance. Uh, wat, wat moet ik daaronder verstaan? Ja, uh, nou, inter internetsurveillance gaat eigenlijk over uh, uh, verschillende manieren van uh, het monitoren van internetgedrag. He, dus als wij uh, apparaten gebruiken die aangesloten zijn op het internet, dan uh, zoeken wij niet alleen, krijgen wij niet alleen informatie, maar meestal gaat het gepaard met dat wij ook informatie delen met bedrijven of uh, overheden die mee kunnen kijken. En uh, hoe dat gebeurt en op welke manier dat gebeurt is vaak niet heel erg zichtbaar. Um, internettechnologie sowieso is voor heel veel mensen onduidelijk. Ik bedoel, Wie weet nou eigenlijk werkelijk hoe e-mail werkt... of hoe uh, data-servers in elkaar zitten. Hè? Dus de, de, laten we zeggen, de grote computers waar ons dataverkeer op wordt opgeslagen. En, um, en dat is vrij onzichtbaar. En dan heb je dus ook nog eens het proces... van wat er met die gegevens gebeurt. Ja. Nou, ik heb gekeken naar een aantal projecten die een poging doen... om dat voor het grote publiek zichtbaar te maken. Zoals... Bijvoorbeeld een, uh, een plugin voor je browser, voor je, uh, voor je bijvoorbeeld in Firefox of in, in Google Chrome kan installeren. En die maakt zichtbaar dat er op bepaalde websites scripts geïnstalleerd zijn. Trackers noemen we ze ook wel. Um, en die laat het dan zien via een klein, ja, kleine pop-up. In je browser. Dus je krijgt een melding uh, van. Ja. Er wordt nu dit getracked, uh, dit wordt allemaal bijgehouden. Kan je een voorbeeld geven wat daar uh, nou Nou, er betekent? wordt bijvoorbeeld. Kijk, ik heb hier ook een plaatje, dat kan ik helaas niet laten zien natuurlijk. Ja. Maar uh, eigenlijk zeggen ze gewoon: hé, hey, er zijn derde partijen aanwezig. Dus jij denkt dat jij een website bezoekt van de overheid bijvoorbeeld, maar daar zitten ook nog een aantal bedrijven achter. Uh, en die bedrijven, de namen van die bedrijven, laat hij zien. En wat ik dan vervolgens daarmee gedaan heb... want ik heb dus gekeken naar hoe ze dat doen. Um, maar waar ik naar gekeken heb... is de, de kennisproductie die daarachter zit. Dus hoe doet zo'n... ja, zo'n plugin... Mm -hmm. en de mensen die die plugin bouwen... Uh, hoe doen zij dat? Hoe komen zij aan hun informatie? Hoe komen zij op hun, aan hun informatie? Hoe ordenen zij ook die informatie? En... Um, en ja, op zich is dit project wel een goede illustratie, want um, um, zij hebben een hele database van trackers. die zij ook weer rangschikken, die zij ook weer analyseren. Um, dus wat ik heb laten zien aan het proefschrift. is dat dit soort projecten niet alleen ja, een eenmalige interventie zijn. waardoor een gebruiker misschien bewust wordt van internetsurveillance. Maar dat daar dus een hele, ja, laten we zeggen, soort van onderzoekslaboratorium. Uh, op de achtergrond aan het werk is. Ja, want waarom maken ze dat? Want ik kan me voorstellen... Uh, uh, je, je gaat uh, in je browser, je tikt wat in... Ja. En, en die plugin die zegt... nou, er zijn misschien wel acht bedrijven... of ja. uh, misschien wel honderd die met jou meegluren. Ja. Uh, en is dat vanuit een soort ideologie? Of proberen ze daar ook geld aan ja. te verdienen? Nou ja, dat is, dat is daar zijn niet alle projecten gelijk in. Hè. Dus dit, dit specifieke project, Ghostory... Uh, uh, doet uh, iets dubbels. In de zin van dat ze aan de ene kant... dus de gebruiker meer informatie willen bieden... Uh, uh, dus daar, daar zit een soort uh, privacy gedachte achter. Aan de andere kant gebruiken zij die kennis ook weer. Ja, hun database. Daar, daardoor weten ze heel veel over trackers. Gebruiken ze ook weer om als consultant op te treden richting andere bedrijven ofwel om hun uit te leggen hoe ze privacyvriendelijker kunnen werken. Ja. Ofwel door hun uit te leggen... Ja, hoe, ze hun tracking, hè, wat, hoe hun tracking performance is... vergeleken met andere bedrijven. Ja, Dus zij ja. leren eigenlijk van mijn browsegedrag. Dus ik ga naar allemaal sites. En zij uh, leren daarvan... Welk, uh, uh, ja, door welke partijen ik allemaal gevolgd word. Eigenlijk bespied. Ja. Uh, daar bouwen zij een database ja. voor op. En dan kunnen zij met die database naar bedrijven... en zeggen van kijk eens, dit zijn ja. de gevaren... ook op jullie website. Als een soort consultant. Dat kunnen ze ook zeggen. Doen, want sommige bedrijven weten niet eens... dat er zoveel derde partijen op hun website zitten. He, ja. Die installeren misschien standaard een pakketje van WordPress... maar die installeren meteen ook een aantal trackers mee. Uh, maar wat ik er dus interessant aan vind... is dat uh, dit soort clubjes... die hebben dus hele uh, ja, databases beschikbaar... en daar kunnen andere mensen weer wat mee doen... Dus wat ik eigenlijk laat zien in dat proefschrift... is dat zij maken dat materiaal, die kennis over surveillance... publiekelijk beschikbaar. Mm -hmm. Er ontstaat nieuwe databases over surveillance, over internetsurveillance. En daar kunnen anderen weer iets anders mee doen. Dus en en anderen, betekent dat ook dat ik daar wat mee kan doen? Jij kan er bijvoorbeeld mee, wat mee doen. Ik heb er ook iets mee gedaan. Dus wat, wat wij met onze onderzoeksgroep hebben gedaan... is software gebouwd die gebruik maakt van die database. Waardoor je dus niet meer één website bekijkt... maar ja, ik heb destijds, het is al vier jaar geleden, vijf jaar geleden... Um, 1100 sites van de Rijksoverheid uh, bekeken. Ja. He, dus je trackt de trackers, als het ware. Dus je tracked welke trackers ja. uh, uh, daarop geïnstalleerd zijn? Ja. Of, ja. ja, en dan kan je vergelijkingen doen. Dus, uh, maar gaat het dan ook over hoe goed zo'n site van de overheid beveiligd is? Um, dat, kijk... Um, uh, dan dan uh, wordt het wel heel gedetailleerd, maar er zijn security onderzoekers, en dus echt die, die heel erg diep in die, in die informatiebeveiliging uh, zitten, die zeggen dat trackers zelf al uh, ja, schadelijk zijn voor, uh, voor sommige, schadelijk kunnen zijn voor sommige websites, omdat je een soort van tunneltje bouwt. Um, daar kijk ik niet heel specifiek naar. Ik heb dus meer gekeken naar uh, in, in die specifieke case studie. Uh, hoe. Overheidswebsites dus systematisch bepaalde bedrijven op hun sites hebben geïnstalleerd. Mm -hmm. uh, waardoor je in feite ook die bedrijven eigenlijk gratis aan, uh, aan data helpt. En okay. die data is natuurlijk het verdienmodel van die, van die bedrijven. Van die bedrijven, ja. Hier, ja. 1100 sites. Ja. ja. Uh, en, en wat komt daar gemiddelde score uit? Uh, toen, was dat, uh, toen was dat uh, iets van uh, 70 rond 70 gebruikte trackers. Ja. Het werd er ietsje minder, maar een jaar later werd het er ietsje meer. Dus het was net na dat uh, de zogeheten cookiewet, ook al is dat de verkeerde naam, maar mensen kennen de cookiewet, uh, in werking was getreden. Toen bleek eigenlijk dat al die overheidswebsites zelf een hele hoop trackers geïnstalleerd hadden. En de meeste daarvan, uh, daar werd niet om, om toestemming voor gevraagd. Ja, dus die begluren jou, terwijl, ja. Ja, ja. terwijl jij aan het surfer ja. bent op een overheidswebsite. Ja. Die, ja. ja, dus die derde partijen doen dat, ja. ja. Um, en uh, stel, ik heb dat Ghostry uh, geïnstalleerd. Ja. Uh, het programmaatje wat, uh, waarmee ik kan begluren wie mij allemaal begluurt. Ja. Um, ja, kan ik daar nog iets mee doen? Kan ik, uh, kan ik ze blokkeren? Kan ik... Ja, ja. Nou, die opties bieden zij ook. Ja. Uh, je hebt er overigens ook een hele hoop andere... Um, plugins? Plugins die je zou kunnen gebruiken. Want dit is er maar één. Dit een. is maar één voorbeeld, ja. ja. Is dit ja. de meest gebruikte dat jij daarvoor gekozen uh, ze hebt? Ze hebben wel miljoenen gebruikers. Ik weet niet of het momenteel de meest gebruikte is... maar destijds, um, destijds hadden ze wel heel veel gebruikers. En het interessante is natuurlijk dat die database van trackers... Ja, ook wordt samengesteld doordat zoveel mensen ja uh, Dat ding gebruiken. En ik kan me voorstellen, jij installeert Ghostry op je eigen computer. Je gaat surfen, schok je je kapot uh, toen je dat voor het eerst zag. Of heb je daar ook nog iets mee gedaan? Uh, ja, kijk, als je dit soort dingen onderzoekt... dan heb je natuurlijk een beetje het dubbel gevoel. Want aan de ene kant uh, kan je schrikken, maar het is ook weer fascinatie. Want ja... Voor jou is het ook wel weer interessant om daar verder naar te kijken. Ja. Maar um, het is wel zo dat je, um, zeker op nieuwswebsites, heel veel uh, van die trackers ziet. Ja. Ja. Is, dat, is dat misschien de, de grootste boosdoener, de nieuwswebsites? Zitten daar de meeste... Nee, dat weet ik je niet. je daar het beste begluurd? Dat, okay. nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar goed, je hebt ook andere voorbeelden. Dus ik heb ook gekeken naar een, een, een applicatie voor je mobiele telefoon. En um, daar... Um, wat die applicatie doet. Die heette heet toen InformaCam, Tegenwoordig heet het uh, Camera 5, geloof ik. Um, um, die hebben een, een app gemaakt... waarmee je zichtbaar kan maken... welke metadata er in jouw foto's zit. Mm -hmm. Want als je foto's maakt, dan komt daar altijd... Uh, met je mobiele telefoon... Uh, de, uh, dus bijna altijd... bijna standaard de, de informatie mee... van uh, bijvoorbeeld het model van je telefoon... Um, bepaalde... Uh, Locatie. uh, locatiegegevens, yeah. et cetera. En uh, dat kan voor mensen... in sommige landen heel risico zijn. Als zij dan een foto op internet zetten... bijvoorbeeld van een demonstratie... in een land waar mensenrechten niet echt gerespecteerd worden... Dan, uh, dan, dan kan dat een probleem zijn... omdat dat informatie is... die identificeerbaar is. Mm -hmm. um, en... Wat die app doet, is aan de ene kant maakt het zichtbaar dat die data er is. Het maakt het mogelijk om hem de af, die data eraf te halen. He, dus dan, dat je dan, een, laten we zeggen, een schoon plaatje op internet kan zetten, op social media, zodat uh -huh. je toch die kennis kan delen. Maar ze, wat ze ook doen is juist de de tracking capaciteiten van die telefoon inzetten... om alle data te verzamelen die mogelijk is. Alle contextuele metadata, zoals dat heet. Dus uh, bluetooth-informatie, wifi-informatie, telefoon, cellen, uh, zendmasten. Yeah. Alles wat het kan pakken, dat pakt het. En dat kan je dan zelf opslaan... Versleuteld op je telefoon. En um, veilig sturen naar bijvoorbeeld een advocaat. of een mensenrechtenorganisatie. En wat interessant is aan dat project. is dat ze dus. Ja, daar zit overigens ook een hele onderzoeksfunctie achter. Want dat maak je niet zomaar mogelijk. Um, maar dat zij dus het surveillance-risico als het ware. ja. hacken. En daar dus iets mee doen. Wat aanvankelijk niet. Uh, ja. Afhankelijk was dat niet de bedoeling waarschijnlijk. Dus zij hebben een beetje de, lopen, uh, de, de mogelijkheden van die, van, die, uh, van die telefoon eigenlijk lopen tweaken. Mm -hmm. Om daar uh, iets mee te doen waar mensenrechtenactivisten uh, iets mee kunnen. bijvoorbeeld, zodat zij onder de radar kunnen blijven en toch misschien uh, beelden kunnen versturen van oorlogsmisdaden, misstanden enzovoort. Ja, waardoor ja. ze hun, um, hun uh, rechtszaken kunnen verbeteren, mogelijkwijs in de toekomst. Ja. He, omdat natuurlijk heel veel beeldmateriaal um, heeft men twijfels over uh, of dat gemanipuleerd is of niet en met die metadata en met het, uh, het in, la, instempelen van bepaalde codes, uh, proberen ze dus de, het waarheidsgehalte van die uh, van die beelden te bewijzen. Ja, we praten zo verder over de manier... waarop jouw browsgedrag in de gaten gehouden wordt. Me and you in a flatbed truck And my heart kicking up like a white-tailed And uh -huh. In the middle of spring You can cut me deep, you can cut me down You can cut me loose so Don't you know it's okay? met Lonneke van der Velden deze maand gepromoveerd op internetsurveillance. En um, we hebben het voor de muziek al even gehad over de cookiewet uh, Die werd tussen neus en lippen door uh, genoemd. Um, en daar zijn we nu allemaal bekend mee, want we moeten altijd uh, cookies accepteren. Uh, ja, hoe werken die cookies uh, binnen de internetsurveillance? Um, ja, cookie is een beetje een verwarrende term. Meestal wordt het uh, uitgelegd als een, een stukje tekst dat in je browser wordt geplaatst. Uh, maar je moet het eigenlijk zien als een stukje code dat communiceert tussen jouw computer en uh, een andere server. Dus als jij dat uh, stukje in jou, hè, als, jij dat, als, jij, als die cookies bij jou geplaatst zijn, mm -hmm. dan kan een server jou terug herkennen. Het vol volgende moment dat jij uh, dezelfde website bezoekt, of misschien een andere website bezoekt, waar dan een, uh, hè, een tracker zit die datzelfde en het doel is dat jouw website beter werkt, staat er altijd bij, toch? Van, hè, We hebben cookies en uh, als je die installeert, dan werkt deze website beter. Ja, nou Klopt ja, dat? soms um, um, in sommige gevallen um, uh, helpt het. Omdat, kijk, als, als jij een, uh, een, een, een, moet inloggen ergens... en de server vergeet de hele tijd wie jij bent... Ja. dan heb je wel een probleem. Dus je hebt soms die dingen wel nodig... Maar je uh, zou kunnen zeggen, ik vul het gewoon elke keer weer in. Want ik wil niet dat uh, die websites weten wie ik ben. Ja, maar het gaat over dat je dus een, uh, binnen één sessie... Uh -huh. uh, voor één sessie bijvoorbeeld, uh, heb je dan die cookie nodig. Ja, dus je wil niet bij het klikken ja. door elke pagina. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, ja. Maar goed, waar, um, waar de projecten waar ik naar heb gekeken... Um, en zo'n zo project als natuurlijk een beetje... Uh, een, een probleem van maakt... Is, is meer dat de cookies jou... over jouw hele gedrag... je internetgedrag heen kunnen volgen. Ja, en, en, en, want die cookiewet... waarom is die er gekomen? Uh, nou, die is er... Uh, die is er mede gekomen... om privacy... Uh, uh, voor, uh, privacy beter te beschermen eigenlijk. Mm -hmm. uh, Kun je dat uitleggen? Want hoe was het voor 2012? En uh, wat is er nu verbeterd... dat ik op een vinkje moet klikken... dat ja, de cookies zijn? Nou ja, jij geeft, daarmee, um, uh, jij geeft daarmee consent, zoals dat heet. Ja. Uh, nou is het uh, natuurlijk maar de vraag of dat echt consent is. Hè? Dus als ik een bepaalde website wil bezoeken... maar het kan alleen door cookies te accepteren... dan, uh, ja, dan is het gewoon ieder oor. Ja, je dus ja, kan niet zijn... echt kiezen van doe maar een beetje cookies of veel cookies. Nee. Dus... Um, daar daarvan vallen nog heel veel mits en maren uh, op, uh, op aan te merken. Maar is dan eigenlijk het enige effect van die wet... is dat wij nu als consumenten ons bewust zijn geworden... dat we bij het bezoeken van een website gevolgd worden? Um, Door die cookies, om het maar even zo te noemen. Is dat het enige impact van die wet? Nou, ik weet niet of dat de enige impact van die wet is, maar... Um, maar er is wel heel veel discussie ontstaan over cookies. Ik denk zeker wel dat er veel mensen meer bewust van zijn geworden. Uh, de vraag is alleen of mensen ervoor kiezen om, uh, om die cookies niet te accepteren... op het moment dat je gewoon geen andere keuze hebt. Yeah. Is dat het doel van jouw onderzoek ook? Om, om met zoiets als Ghostry, zo'n plugin, die gewoon heel erg duidelijk maakt... van deze sites kijken ook allemaal nog mee, of deze bedrijven. Uh, er zijn cookies, dat mensen bewust worden... Uh, wat ze doen op internet en dat ze bespied worden? Um, nee, nee ja, kijk, mijn, mijn eigenlijk, uiteindelijk gaat mijn proefzicht over, naar, over... hoe er naar dat soort projecten is gekeken he, ja. binnen de literatuur. Dus uh, je hebt een vakgebied, dat heet uh, Surveillance Studies. Mm -hmm. he, dat heeft gekeken naar surveillance... En uh, er is ook echt een naam voor dat... Wat jij zegt, uh, jij noemt dat we, we, we het terugbespieden van degene die bespieden. Zeg maar mm -hmm. Watching the watchers. Yeah. En er is een naam voor, dat heet surveillance. Hè? Dat is een surveillance, maar dan sous, uh, zoals Frans onder, vanaf ondera ondera onderaf. Yeah. Uh, en, um, en wat ik probeer te doen met het proefschrift is... Um, kijk, surveillance gaat heel... Uh, de manier waarop dat geschreven is, gaat vaak over... Uh, het terugkijken als een eenmalige interventie. Uh, wat dat mogelijk bewerkstelligt bij degene die surveilleert. Hè? Dus, uh, dus zouden overheden en bedrijven er iets, zich van, aantrekken, iets zich van aantrekken omdat er teruggekeken wordt, laten we het zo zeggen. En, uh, maar wat ik, wat ik heb proberen te laten zien is eigenlijk juist de achtergrondprocessen van die projecten. En uh, nadenken over uh, wat het nou betekent dat die data over surveillance, dus die database, al die, die de kennisproductie van die projecten. Dus die plugins, die industrieën. Ja, dat dat publiek materiaal wordt. En wat, uh, wat zou dan je advies zijn? Uh, uh, aan de luisteraar hè? die ja, ja, ja, ja. e-mailtjes e stuurt, die browse ja, ja, ja. wat, wat, wat kunnen we beter doen om ja. aan die surveillance te nou ja, als je, komen Als je er zelf uh, iets aan zou willen doen... dan heb je een, heel, je hebt een hele hoop van die toolboxes die tips geven. Hè? Dus Bits mm -hmm. of Freedom bijvoorbeeld heeft de internetvrijheid toolbox. Ja. Kan je naar kijken, er zijn een hele hoop technische tips. Je hebt ook privacy cafés in Nederland, daar kan je naartoe gaan... En uh, daar wordt op een hele toegankelijke manier uitgelegd hoe het internet werkt. En wat je zou kunnen doen als je ja, meer gegevens privé zou willen houden. En uh, wat ik wel leuk vind van die technieken is dat het een hele... Ja, het is een, een, een, een, een, je kan een beginnetje maken met het internet leren kennen. Hè, die infrastructuur leren kennen. Want heel veel mensen, wat ik al zei aan het begin... weten eigenlijk niet hoe e-mail nee, werkt. En, en, en met wie je eigenlijk allemaal contact maakt. Dat zijn allemaal onzichtbare partijen met wie jij contact maakt als jij uh, via het internet communiceert. En dit soort interventies zijn wel een manier om daar meer over te leren. Dus het is ook, ja, het is ook leuk om daar, uh, om daar veel van te weten eigenlijk. Ja. Ja. En om dat uh, misschien met allerlei plugins in kaart te brengen... en te snappen wat er allemaal gebeurt ja. als je, je op internet brengt. En er zijn ook mensen die hele, hele mooie kunst maken bijvoorbeeld... doordat zij uh, wifi-netwerken uh, visualiseren. Dus ja, er, er staan filmpjes op internet... En um, dan kan je, uh, de hele, de hele straten hebben zij zichtbaar gemaakt... en dan zie je dus al die wifi-golven. En uh, ja, dat, dat soort dingen kan je over nadenken. Dus, dus het is niet, ja, het is, het, is um, het kan heel ernstig klinken allemaal... van je moet je data beschermen en uh, et cetera, et cetera... maar je kan het ook zien als een gelegenheid om iets te leren over het internet. En sommige mensen doen er dan vervolgens weer iets heel moois mee. Ja. Dankjewel Lonneke van der Velden en nogmaals gefeliciteerd met je promotie. Dankjewel. In het volgende uur nemen we u onder andere mee naar het depot van Museum Boerhaven in Leiden. Waar onze verslaggever Gerda Bosman een koninklijk stukje maansteen naar boven haalt. Blijf dus luisteren. En mocht je in de tussentijd nou vragen hebben. Uh, of een vraag voor een wetenschapper. Of uh, een wetenschapper die een keer in de uitzending wil. Of misschien heb je een uh, briljant idee. Dan kan je dat voortaan mailen naar radiofocus.ntr.nl Of je kunt een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Tot het volgende uur.